Jobboot met het NOS-journaal. In de voorstad van Parijs zijn door een gewonden gevallen, onder wie drie kinderen. In totaal zijn 18 mensen gewond geraakt. Vijf van hen moesten er met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis. Het vreugdevuur werd aangestoken tijdens een lentefestival. Maar het ging meteen al fout, toen vuurwerk op afval terecht kwam en explodeerde. Omstanders werden geraakt door brandende stukken hout. Bij het festival waren een paar honderd mensen aanwezig, onder wie de burgemeester. En die raakte gewond aan haar knie. In Colombia blijft het aantal slachtoffers door de aardverschuivingen en overstromingen snel stijgen. Volgens autoriteiten zijn er zeker 127 mensen omgekomen en 400 gewond geraakt. De kans dat het aantal doden oploopt is groot, want er worden nog 200 mensen vermist. De natuurramp deed zich voor na langdurige regenval, waardoor rivieren buiten hun oevers waren getreden. Inwoners van de stad Mocoa, in het zuiden van het land, werden midden in de nacht overvallen door een stroom van water en modder. In de stad is de schade enorm. Huizen zijn weggevaagd en bruggen ingestort. De zoektocht naar overlevenden in het rampgebied gaat dag en nacht door. Ruim 50.000 Syrische vluchtelingen die opgevangen waren in kampen in Turkije zijn teruggegaan naar Syrië. Dat zegt de Turkse minister van buitenlandse Zaken Kavusoglu. Volgens hem zijn de vluchtelingen terechtgekomen in een veiligheidszone net over de grens met Turkije. In dat gebied zijn IS-strijders verdreven en zorgen Turkse ordentroepen en Syrische oppositiestrijders voor de veiligheid. Het is de bedoeling dat de grensgebieden uiteindelijk worden teruggegeven aan de Syrische autoriteiten. In de Eredivisie heeft PSV eenvoudig gewonnen van Sparta. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Locadia en Van Ginkel. PSV staat nu tweede...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 Leafs. Fibes with DJ Malzo. Night 4. Ships Take your heart and leave a ransom note Push you away if you get too close Hosted, Hosted by DJ Lowe. Wat een loch.